Ja. ja. Weer, het is weer terug. Het was weg. Nah. Doe het nog eens. Het was even een doe, doe, weg. Doe het nou nog eens. Vanmiddag ook de lastig. Ja? Ja, ja. Ah. Dit is beter. Cheap ass. Ja, nee, maar dan... Uh, ja. Uh, ik, ik, ik weet niet, ik, ik ga even vragen of we er zijn. Je weet, je weet het nooit. Het is, het is Goede Vrijdag en niet alles hoeft helemaal goed te lopen. Dus ha hallo. Uh, ha hallo uh, meneertjes en mevrouwtjes van de radio. Uh, we weten niet even of het helemaal goed is en of we het helemaal goed doen. Dus uh, kan iemand even zeggen of we het goed doen? Uh, hallo? Hallo? Uh, ja, ik, uh, nee. Nee, ik, ik zie nog steeds niks hoor. Het, het kan best wel zijn dat, dat we het helemaal fout gedaan hebben. En ondertussen zit, zitten mensen uh, op, op de chat. Uh, zij, zij zijn ook helemaal niet bezig met naar, naar ons te luisteren, denk ik. Het is, uh, ja... We worden bij voorbaat al bedankt voor de uitzending. Nou, dat, dat vind ik niet echt positief klinken. Jeetje. Maar goed, het is vrijdag. Hè? We komen er wel overheen. Uh, ja, maar, kun je dat nog een keer zeggen? Ja hoor. Het, het is goed, het is vrijdag. We komen er nog wel een keer overheen. Oh, oh, oh, oké. Okay. Het is Round Midnight uh, vanavond. Met Ivo, Floris Ergus. En, en wie weet nog een toevallige voorbijganger of beller. Je weet het maar nooit, het is Ridder Radio. Ik vond, ik vond het, het gedeelte met vak erin vond ik het mooiste eigenlijk fuck. echt dat is echt gewoon ja ik uh, ik, ik, ik kan niet anders zeggen en, uh, de... Jullie zullen de stemmen wel allemaal een beetje zacht vinden, maar, maar dat hoort zo. Want, want Roland is ook binnengekomen en, en, en, en, en daardoor hebben we een beetje hier en daar wat, wat muzikale versterking, zal ik maar zeggen. En, en, en daardoor klinken de stemmen misschien wat zachter. En, en we doen ons best om het uh, ook zo te houden. Uh, er worden even wat dingen uitgewisseld. Ik ga niet zeggen welke dingen... Oh jee, oh jee. Het, het, het, is, het is helemaal vals nu. Het, het, het gaat niet goed hoor. Het, het was, was, was toch Goede Vrijdag? Ik hoorde vanmiddag ook iets triests. Het, het schijnt dat ze iemand aan, aan het kruis genageld hebben op, op Goede Vrijdag. Waar, waarom is dat dan in godsnaam Goede Vrijdag? Dat, dat, dat vraag ik me gewoon af. Dat, dat zou ik nou wel eens willen weten. Wat is daar nou zo goed aan? Een, een man aan het kruis spijkeren. Met, met, met als gevolg dat er op de Filipijnen gewoon. meer dan 30 mannen zich aan een kruis laten spijkeren. Het, het is toch niet normaal meer? In wat voor wereld leven we? En, en, en willen we eigenlijk wel in zo'n wereld leven? Het is ook de gevoeligste plek bij een man, het kruis. Ik snap uh, niet waarom je precies ook daar laat spijker of begrijp ik het nou verkeerd? Uh, je slaat de spijker op zijn kop en toch zit je er helemaal naast. Oh, oh. Ja, het is, het, is, het is een rare avond, een raar programma, rare mensen uh, die het programma maken, rare luisteraars, rare andere mensen en nog raardere, rare mensen. En dan nog het raarste, dat zijn gewoon rare mensen. Die zijn eigenlijk het saaist van alle rare mensen. Gewoon rare mensen. Nou weet ik daar toevallig zelf alles van. Want ik, ik kom toevallig uit een familie van gewoon rare mensen. En, en, en, en, en daar beleef je dus niks. Ze zijn allemaal nog steeds hetzelfde. En ze denken nog steeds hetzelfde. Ze praten nog steeds hetzelfde. Ze eten nog steeds hetzelfde. Sommigen hebben zelfs nog steeds dezelfde auto. Nou, er wordt weer het een en ander uh, gewisseld. Schijnt ook uh, ten tijde van de kruising uh, aan de persoon in kwestie gevraagd te zijn of het echt eikenhout was, hè? Dat kruis, om te zeggen. De persoon in kwestie antwoordde zoiets dergelijks als... Uh, ja, zou, zou, zou zomaar kunnen, maar pin me er niet op vast. Oké. Okay. Nou, je, je hoort, het gaat een hele gegaan avond worden. En... Ja, ik, ik had ben... niet verwacht dat er zo'n leuke zou komen, dat zou ik al lang Ja, natuurlijk. Ja, Je kent hem. Ja, nou, ik, ik hoop dat een van de luisteraars hem ook herkent, dan, dan hebben we in ieder geval meer mensen die hem herkennen, dan is het in ieder geval een, een mogelijkheid dat mensen hem zouden kunnen herkennen, omdat hij in ieder geval meer als één keer gewoon herkend werd. Tent op flauwe grap, hoor. Oké, okay, doe nog een flauwe grap. We zijn er nou helemaal klaar voor. Ik vind alles best, maar geen Italië. Oké, geen Italië voor jou dan. Ja. Nou, le leg ze maar op tafel, dames en heren. Ik een flauwe grap, maar ik doe Ja, lach maar. Maar Ja, nou loopt zomaar de host weg. En uh, zonder de host is het wel heel erg saai, want wij zijn niks aan, eigenlijk. Uh, en, nee, en... nee, jullie hebben ook niks aan, maar jij begon ook over die geen Italië. En ja, het is, het is maar goed dat de camera uit is. Ja, ja. Ik, ik, ik wil overal naartoe op vakantie, maar geen Italië. Nee, nee. Nee, ik, ik, ik, ik, ik hou ook van, van, van, van andere soort landen. Ik, uh, ik, ik ben meer een, een, een Spanjaard, zou ik maar zeggen. Oh ja, ja, ja. mediterraan. Uh, ja, het mag ook wel uh, een beetje in de binnenlanden zijn, maar niet te ver een beetje. Okay. Oh jee. Hé, hey, oh, Het is toch ook te gek, ook, hè? Ze leggen de gitaar neer en ze zitten gelijk weer te wordfeuten. Het is echt ongelooflijk. Wat is er toch met jullie soort mensen aan de hand? Dat er gewoon uh, door iedereen uh, maar uh, lukraak gewoordfeut wordt. Uh. <laughs> het, ik, ik, ik word er helemaal uh, een beetje. Uh, de, nou, de, nou ik, kan, nee, ik kan niet uit het woord komen, maar. Zing het. Zing het. ...depressie. Is, is dat de bedoeling? Dat is, dat is heel komisch op een andere manier. Dat was niet de bedoeling. Ik, nee. uh, maar... ik, ik zit heel hard te lachen, sorry. Oh, Oké, okay, nou... een beetje. Ja, dat is inderdaad uh, zo. Uh, uh, uh, lieve mensen, alsje, alsjeblieft uh, stop even met Wordfeuten. ...want uh, de heren hier die kunnen er anders geen genoeg van krijgen. Dus uh, er er wordt nou hopelijk gestopt met woordfeuten. Kunnen jullie het ook even uitzetten? Ja, ik, ik weet helemaal niet waar het over gaat. Nee, maar dat is, dat is nou net... Woordfeuten een op je telefoon. Ja? Ja. Dat en, is... en sommige mensen, waar maak ik mezelf ook onder schaar, zijn daaraan verslaafd. Het is nou dat... echt lekker om te doen. Is... Maar ik ben met Guus eens dat het dat heeft een hele rare hoek heeft op je, op je zijn, zeg maar. Wat... Zeker voor je omgeving, ik kan me dat wel voorstellen. Wat is, ja. wat is feuten? V nee, nee, uh, feud moet het zijn dat is waarschijnlijk. Het woord Ja, maar in ieder geval, want een feut is, is een, een, een, een, een nieuwkomeling bij, bij het studentenkorps. Ja, ja, dus dat is wel. een feud. Maar, maar feud, feud. feud. feud. feud. feud. Hey, nou, we gaan het even vragen aan het panel. Het uh, volgende liedje is mijn woord void uh, naam. Dus als je dat weet, dan kun je me zo in verwijten. Oké, okay, nou, doe, doe dat nou even niet. Ik doe het tegen iedereen. <laughs> Oké, okay, nou, eh, nou, Floris, ogenblik, ogenblik, ogenblik. Ik moet even een stukje knippen in de band. Nou heb je de tijd, maak even reclame dat jij kan woordfeuten. Als je tegen mij wilt wo uh, woordfeuten, uh, dan uh, moet je uh, mijn naam zoeken. En dat is de naam van het volgende liedje. do reino, aí não? Thank mm -hmm. you. Nou weet ik dat jullie ook al een heleboel meegemaakt hebben in dit leven. Dat je ook wel eens misschien op school geweest bent en daar dus in aanraking kwam met je eerste hoofdluis. Of dat je bijvoorbeeld in aanraking kwam met andere dingen en daardoor besmet werd. Maar ben jij wel eens via je mail besmet geraakt zal ik maar zeggen. Uh, het is een hele lange tijd geleden en ik praat er liever niet over, okay. maar dat was wel mijn eerste besmetting. Dat, dat was, was wel je eerste besmetting? Dat uh, was uh, ergens in 1997, maar de besmetting had ik al veel eerder opgelopen, ergens in 1994 of zo. En dat, dat was het balletje-balletje-virus. Het balletje-balletje-virus. Nou, leg, leg, leg mensen eens even uit wat het balletje-balletje-virus is. Want uh, dat, dat hoor je niet iedere dag. Nou, dat was... Want wat... je, je, je krijgt dus wel, ik zie hier ook op de chat verschijnen... Je, je krijgt uitslag uh, via mail. Oh, ja. En uh, dat is toch wel wat anders dan gewoon zomaar een virusje, hè? Dat, dat, dat, dat dat mail, mail... klinkt en veel enger. Toen had je nog floppies. Oké, okay, floppies. En dat waren niet kleine floppies van de recente tijd, maar er waren grote floppies, zwarte grote floppies. En blijkbaar ergens vroeger heb ik een keer ooit op die, op die floppy een, een besmetting opgelopen. En jaren later heb ik dat ding in een computer gestopt. En bleek dus het balletje-balletje-virus op te staan. Zo, en uh, dat heb je nu wel bewaard natuurlijk. Nou ja, maar het, het, het lullig is, uh, het, het is maar beperkt houdbaar. Dus als je dat nu in, in een... In een diskdrijf stopt. En het zou nog allemaal werken. Ik denk niet dat het, zomaar zeggen, het overleefd heeft. Ah, maar ik, ik, ik zou zo graag ook een keer het balletje, balletje, virus hebben. Het was een van de eerste virus. Misschien wel de tweede of de derde toen. De, toen de, het was, het was nog helemaal. Het was de nieuw. eerste van vier Russen. Ja. Het zijn ook altijd die ja. buitenlanders. Hè? Dat is, dat is, ik, ik ben... Maar wat er gebeurde is dat er echt letterlijk een balletje al je tekst. Uh, pot maakte op je scherm. Oh, dat is zo'n zo, zo zo happertje eigenlijk. Ja, ja. Wat leuk. Ja. En, uh, wat geinig, man. Dat is ook de enige keer dat ik uh, bewust, zeggen, mee heb gemaakt dat er iets van een virus iets deed. <laughs> en, maar de, die andere vier doen niks. Hè? Ja, geheid wel, maar niet, niet als je een echt besturingssysteem gebruikt. Een echt besturingssysteem? Ja, wat, zeggen, diversiteit kent. D diversiteit in een besturingssysteem. Nou, dan moet je niet in Nederland zijn, want wij hebben hier een besturingssysteem, jongen, dat. Uh... Nee, als, als het besturingssysteem te, te monotoom is of de monocultuur kent, dus ja. alles is hetzelfde, dan is het heel makkelijk één ding te schrijven wat ze allemaal pakt. Maar als ze allemaal anders zijn, dan lukt dat niet. Dus als, als je buurman weer een andere heeft en, en, en die buurman heeft ook weer een andere, dan heb je hoofd, hoog. Misschien één buurman heeft het virus, maar niet de hele straat, om maar zeggen. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. Dus ik heb, ik heb eigenlijk nooit virussen gehad, ook niet per mail, om te zeggen. Maar jammer, ik, ik, ik dus ook niet, maar, maar, maar dat balletje-balletje-virus, ik, ik, ik, ja. Ja. Ik, ik ben toch wel benieuwd. Het is, het is vast nog wel ergens te krijgen ja. als een soort van museumstuk. Oh, misschien hebben ze er een YouTube filmpje van. Ja, ja dat, zou, dat zou wel helemaal te gek zijn. Dat zou helemaal te gek zijn. Nou, ik, ik ga oh, zo oh, even oh, zoeken. Oh. Er is gelukkig geen beeld bij, dus. Uh... Zitten ze weer te woord ondertussen. Hallo. Uh, er zijn mensen die. Uh... komt er niet meer door, hè? op het moment dat ze aan het woordfeuten zijn. Of is het woordfeud, woordfeud, Word wordfeud. Word word het is, ik, ik zie het zo vaak om me heen de laatste tijd. Zijn zijn mensen heel intensief met iets bezig en op een gegeven moment pakken ze weer de telefoon en, en wordt er weer wordfeud, uh, wordfeud, uh, wordfeud. Het is uh, een vorm van Poolse devotie. Oké, okay. het is in ieder geval iets met Poolse devotie, ik, ik, ik begrijp het niet helemaal. Maar ja, daar zijn het ook echt saroma's voor deze heren. Jochem, ik, ik, ik mag er vanavond ook bij zijn. Ja, maar je zou niks zeggen. Ja, maar ik, ik, ik zie Jochem, ik, ik ken Jochem toch wel even gedag zeggen. Nee, alsjeblieft. We hadden afgesproken, gewoon je mond dicht. En als je een biertje openmaakt, doe je dat buiten, zodat niemand het hoort. ik. Ja, maar ik ken mijn vriend Jochem toch wel even gedag zeggen. Nee, nee, nee. We hebben afgesproken dat je niks zou zeggen. Hé, Wees blij dat je hier een avondje mag zijn. Ik, ik weet, het is nat buiten. Het is helemaal niet leuk op de brug, maar... Ja, zo is het maar net, hè. Dus, uh, uh, Hoi, Jochem. Nou, Oké, okay, ga nou weer zitten. Oké. Okay. Dat is toch wel heel bijzonder hè. Jochem heeft twee moeders. In ieder geval, dat ga ik vanuit, want hij heeft, hij, gisteren was zijn goede moederjarig. En hij heeft zijn familie gezien, gehoord en, en sommigen heeft hij zelfs gesproken. Maar, maar, maar als, je, als, je, als je een goede moeder hebt, dan, wat, wat doe je dan bij de verjaardag van je foute moeder? Heb jij twee moeders? Nee. Niet? Jij misschien? Ja, ik heb een goede moeder. Ja? En een, een nog betere. Dus, dus jij hebt er wel twee in ja. ieder geval. Dus, ja. ik, dus, dus Jochem kan ook een, een goede hebben en een nog betere. Ja, ja. Oké, okay. ik, ik wist dus niet dat het kon. Ik, ja, ik heb weer nee. wat geleerd vanavond. Ik, ik hoop dat de luisteraars hier ook wat van opsteken. Want... Er hoeft niet specifieke uh, fouten in het spel te zijn. Dan gewoon. Andere gewoon net iets beter is. Kijk, nou misschien zou, zou jij je betere of je goede moeder misschien een tijdje kunnen uitlenen aan een libitinarius. Oh. Oh. Wat, wat, wat, wat, wat, wat zou je ermee kunnen dan? Nou, een libitinarius die, die heeft dus geen moeder. Niet, niet. En, en, en die zou dus graag even tijdelijk misschien een uh, uh, prijs op kunnen stellen om um, van jou misschien eén van je twee moeders te lenen. Wel, welke zou jij nou uitlenen? Nou, je hebt de ene die heeft mij gemaakt. Oh, oh dat is er zo één. Ja, ja, ja, ja, ja. En zou maar zeggen, één die daaruit is voortgekomen. Eh, ja, ja, ja, ja. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Je hebt er eentje op foto's en eentje in het echt nog. Ja. En en maar zeggen, die ik zeggen, die laatste, dat is eigenlijk ons allerechte moeder. Oh jee. Oh jee, nou, nou, nou, nou wordt het weer een beetje te, te, te spiri-wieri. Nee, oké. Het is heel aards, Ik noemde gewoon aarde. Ja, dat, dat vind ik ook al. Nee, dat is heel erg down to earth. Ja, ik, ik, ik het sta het altijd al, met ja, nee, mijn maar, zo op. Het is helemaal niet Nog. Het, het wordt alleen maar erger hoor. Nee, nu. nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> niet? Nee, nee, het is, is moeder aarde. Moeder aarde. Ja, de beste moeder, ever. Nou soms uh, heb ik het best wel moeilijk mee. <laughs> veel te gast, veel te snel man. Ruster Tom, fijn dat je er was vanavond. Rusten? terugluisteren. Veel sneller. Ach, ja, uit <laughs> Het is nog een hele jonge chick als je de petje. Die, die moet heel hard kunnen rennen. Maar, maar ik doe, doe, doe eens iets rustiger dan. doe eens. Ja, doe ja, doe... ja, ja. ja, ja. Hé, kalm. Kalm, kalm. Niet zo, Ja, kalm. Doe rustig. Ja. Het mag nog wel iets smoeler hoor. Nog wel iets smoeler mag het. Ik zie dat de sunset rook is. Doe het maar iets zwoeler. En Pichio is rook. Ja, nog zwoeler, want Ine die dreigt dat ze naar bed gaat. Nou, doe het nog even zwoeler voor Ine. Het is leuk. Uh, we hebben een, een, soort, een soort nieuwe quiz. Dat is voor de mensen die luisteren maar niet uh, durven te chatten. Uh, het is een ontzettend mooie, mooie quiz. En het is, het is eigenlijk heel simpel. Uh, er zitten op de chat mensen. Ik, ik ga hun namen zo meteen één voor één voorlezen. En één daarvan is Wappie. Ik, ik, ik weet... Dus zelf niet wat dat betekent. Ik weet, weet niet uh, waar het toe gaat leiden. Maar uh, ik, ik, ik ga het proberen. Dit is de eerste poging voor specifiek een quiz. Voor de mensen die alleen maar luisteren. Dus als je alleen maar luistert... Hè, en alleen maar als je luistert... Hè, dan is het telefoonnummer 030 78 En... Dat is een heel makkelijk nummer, dat onthoud je zo, dat doe, doe ik ook. Ik zal het nog een keertje uh, voorlezen. Uh, 030 78 Nou, oké, okay, uh, luisteraars die dus niet op de chat zitten, jullie kunnen dus als enige bellen. Nou, ik, uh, ik, ik heb dus de vraag, punt 1. De eerste vraag die je moet kunnen beantwoorden is, wat is Wappie en wie ...van de mensen die ik nu ga noemen... ...is Wappie. Nou, daar komt hij. hè. De eerste is CPR... ...voor CR. En dan hebben we... ...Dredred... ...dan hebben we Albert... ...dan hebben we Bas... ...dan hebben we Bibep... ...dan hebben we Bjorn... ...dan hebben we Burger... ...dan hebben we Els... ...dan hebben we Guus... ...dan hebben we Herman... ...dan hebben we Jochem... Dan hebben we Libitinarius. Dan hebben we Lin. Dan hebben we Marien. Opa Junior. Picho. Uh, ...Showbian... En Sunset. Ik, ik wil misschien zometeen, als het echt te moeilijk is, alle namen nog een keer herhalen. Uh, uh, wappie. Wie op de chat is er wappie? Het, het, is, het, is, het is een hele makkelijke vraag, maar ik weet dus niet wat wappie is. Dus. Laten we bij het begin beginnen. Oké, okay, wat is Wappie? Wat is Wappie? Nou, uh, uh, mensen die uh, niet op de chat zitten en, en toch luisteren. Je, je kan dus bellen uh, over uh, uh, Wappie. W wat is Wappie? En waarom is Wappie? En hoe is Wappie? En, en wie is er Wappie? Is dan vraag 2. Nou, ik, ik wil misschien alle namen ook nog een keer opnoemen. Ik zeg het nog een keer: CPR voor TCR. En dan Dredred. Uh, en dan, dan hebben we Albert, En dan, dan hebben we Bas. Nou, je moet nou wel even opletten, hè? Hé! Hey. Kom op, Job. Die zit er doorheen te storen. Ik, ik ga verder met de lijst, ja? Oh, ik, ik ga verder met de lijst. Dan hebben we Bas. Oh, dat had ik net al gezegd, hè? Ik weet niet. Zeg je nou Bas twee keer? Is niet de bedoeling. Uh, Bibep. Dat klinkt ook. Ja, oké. Okay. Bjorn, Burger, Dame Els, uh, Guus, Herman, Jochem, Libitinarius, Lin, Marien, Opa Junior, Picio Sjobian en Sunset. Wie is er wappie en wat is wappie? Ik toch even wat zeggen, Guus. Nee, ga nou weg, joh. Nou, je, je, je bent niet aardig vanavond, hè? <laughs> maar het, het is een ander soort uitzending als met jou, joh. Ga nou een beetje aan de kant. Oké, okay. hè. Jij, ma jij mag niet meedoen met het spelletje, want jij zit op de chat. En eh, je hebt het nog fout ook? <laughs> je hebt het nog fout ook? Ja. Oké. Okay. Ah, Bas, niet verraaien hoor, want zometeen gaat iemand anders het roepen. Niet verraden, Bas. Jeetje. Oh nee, dat, dat, dat kan niemand lezen, want ze, moeten, alle, ze kunnen alleen maar meedoen als ze niet op de chat zitten. Nee. Oké okay, Bas, maakt niet uit. Sorry. Geven. Dat is best wel handig. Dat bedacht ik me in één keer. Wat? Ja, ik had het stekje er wel heel mooi naast liggen, maar. Dat <laughs> moet er ook nog in. En Die was, was gewoon een plukt. Een un, un, plukt. En. Uh, kijk. Nou, het is in ieder geval, uh, Wappie heb ik, heb ik in ieder geval begrepen van de chat inmiddels. Dus ik, ik kan ook beoordelen, als je dus belt en je zit niet op de chat, of je het goed hebt. Want ik, ik weet inmiddels ongeveer wat Wappie is. Dus dat antwoord kun je me geven en dan kan ik zeggen of het goed of fout is. Nou, da daarnaast uh, is, er, is het ook nog zo uh, dat... Uh, Mensen halen allemaal dingen door elkaar. Ik, ik zie bijvoorbeeld dat Bas dingen door elkaar haalt. Die heeft het ineens over 10.000 wuppies heeft die gemaakt. En uh, het, het ging over wappie. Uh, Bas? Hé, hey, kijk nou. Er wordt nu een, een pakketje batterijen uit een gitaar gehaald. Je, je snapt er helemaal niks van tegenwoordig. Maar dit zijn gitaren die werken op batterijen. Dus er moet even een batterij gewisseld worden. Is wappie zo'n energizer bunny? Uh, een energizer bunny? Ja. Dat klinkt spannend. Dat is wel wappie, of niet? De, de, nou, ja, ik, ik zou er spontaan wappie van worden. Een energizer bunny. Tell me about the energizer bunny. Ja, Volgens mij is die wel wappie. Die ziet er heel wappie uit. Alsof die, zeg maar zeggen, zo gewoon... De, of die wappie is. Ja. Maar, maar... Kijk, het is... Uh... Je moet uh, stoned zijn met... Oh nee, ga, ga ik het antwoord geven. Nee, alle mensen die zitten te luisteren, maar niet op de chat zijn, die kunnen bellen. Hè? Alleen maar die. Dus, en, en, en, er is ook iemand die, die, die heeft iets met haar haar gedaan en, en, en, en daar gaat ze mee lokken. Uh, zwarte gaat ze daarmee lokken of zo. Ik, uh, heel spannend verhaal, in ieder geval. Maar niet, iets met, met zwarte lokken, uh, zoiets. Pikte ik net op. Maar, maar het is een rooie, dus het kan nooit kwaad bedoeld zijn. Nee. Rooien zeggen dat soort dingen toch niet? Die, die bedoelen het goed toch? Duidelijke moeder en dochteravond in Groningen. Hallo, sterren. Hey, net hier is er ook. Oh jee. Moeder en dochter op de chat. Wow. ...met het verzoek van verschillende kanten... ...of jullie ook... in ...Nederlandstalig doen? Je kunt het wel vertalen. <laughs> er zijn gewoon mensen... ...die, die, die kunnen, kunnen het helemaal niet volgen nu. Kijk naar mij. Ja, Oké, okay, ik kijk naar jou. Ik ben zo uh, hulpeloos... Als, uh, uh, ...als een katje... ...in ja. een boom. Nou, een kat in een boom is niet uh, hulpeloos. K kijk naar mij, ik ben zo hulpeloos als een katje in een boom. Uh, katten in een boom zijn helemaal niet hulpeloos. Het is altijd juist lachen om daar de brandweer voor te bellen. Willig, hou niet om mij. Oké. Okay. Willig. Hou niet op mij. Ik, ik heb dus nog nooit een willig zien huilen. Ja, het is dus een treurwillig. Een, een, een ja. treurwillig huilt. Maar een, een treurwillig is toevallig een populier en, en geen wilg. Wat vertel je me nou? Ja. Mijn hele jeugd stort in elkaar. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Echt alles, alles wat ik ooit... Nou, echt? Ja. Een, een, een, een, een populier. Een populier. Dat is, dat is het, het, het neefje van een populiste. Een treurwillig. Ja. En dat is geen willig? Uh, gewillig wel, maar uh, wie doet het nou met een boom, zou ik zeggen? Er is geen ge ge willig die zo, zo zielig hangt langs, uh, langs de, de... Nee, dat zijn, dat zijn populieren, die heet het reuwilig. Jongens, jongens, jongens. Mooi, hè? Uh, waarom maken ze het altijd nodeloos ingewikkeld? En nou, ik dacht dat ik het begreep. Een heleboel kikkers noemen ze gewoon padden. Echt waar? Ja. Maar het is wel goed nieuws voor de mensen die bang zijn voor kikkers. Ja, ja, ja want de, de, een heleboel... goed nieuws voor de mensen die kikkerbilletjes eet. Ja. oh jee, Nettie luistert, Floris. <lacht> hoi, hoi, hoi. Als er, als er nou iemand helemaal warm wordt bij een bepaald woord, dan is het uh, kikkerbilletjes. Dan, uh, ja, nou ja, Nettie, sorry. Sterre, kun jij even tegen Nettie zeggen dat het me spijt. Eh, ik ik zal, zal nooit meer eh, mogelijk maken dat er in, in, in mijn uitzendingen het woord kikkerbilletje eh, gebruikt wordt. Dus eh, luister nou maar even. Want dan gaan we. Oh, even wachten, even wachten. Hier. Ik zal even wachten, ik zal even wachten. Ja, wacht even. Want anders hebben die mensen daar een stem doorheen. Ah, jammer hoor. ...zit ik er de hele tijd doorheen te kletsen gewoon. Dat is toch niet leuk voor de luisteraars? Ik, ik begrijp niet waarom jullie dat doen hoor. Hé? Nou lijkt het gewoon de hele tijd... ...alsof ik er gewoon doorheen zit te kletsen. Dat is, dat is niet, niet leuk voor mij. Dat is niet, niet leuk voor de luisteraars. Die, die, die begrijpen er helemaal niks van. Ja. Dat is toch gek? He, wat iedereen denkt dat ik door jullie heen zit te kletsen... maar jullie spelen gewoon door mij heen, joh. Ik, ik wilde net zoveel ontzettend belangrijke, interessante dingen zeggen. De, dingen... waar mensen van... zullen staan te kijken. De, de dingen die, die zo ongewoon zijn... en, en, en toch zo normaal... Uh, ik wilde ook nog vertellen wat de afgelopen week eigenlijk... Eh... Nou ja, maar... Dat komt er dus nu niet van, hè? Want ze spelen gewoon maar door me heen. Hoi, ai. ai, ai. S sterren, sterren, sterren, sterren. Uh, uh, uh, uh, als je mee wil zingen, nee, dan, dan, dan kan dat hoor. Je, je moet niet alles verraden op de chat. Je, je, je lijkt Jochem wel. Een, een beetje, een heel klein beetje hoor. Ja, nou, eh, kijk eh, Jochem, het is zo dat, dat alles wat jij weet, dat hoeft niet iedereen te weten. Dus eh, dat is eigenlijk eh, de belangrijkste tip die, die ik heb. Stel je voor dat ik namelijk iedereen zou vertellen wat ik allemaal weet, en dan. Dan, dan had ik gewoon echt 24 uur per dag had ik een uitzending, jongen. Dat, dat, dat, dat kan echt niet. Dat, dat, uh, en eh, nagaan als je een uitzending zou doen over wat je allemaal niet weet. Nou, dat is heel makkelijk. Ik, ik weet namelijk een, een paar dingen, weet ik dus niet. Oh, vertel. Nou, oh, je, je moet je voorstellen uh, dat ik het niet weet, dus. En, en die dingen, daar, daar maak ik me dus ook heel erg zorgen over, want ik, ik kan ze niet bevatten, ik, ik kan ze niet benoemen, ik, ik kan, kan, kan, ze, kan ze niet voelen, ik kan ze niet ruiken, ik kan ze niet zien. Dat geeft allemaal niks, laten we bij het begin beginnen. Hoe ben je erachter gekomen dat je dat niet wist? Uh, om, omdat er gewoon een, een, een, een groot aantal hiaten zitten in, in alle kennis die ik nu heb. Dus, uh, dus ik, ik zoek nog bruggetjes, zou ik maar dus zeggen. Het is eigenlijk uit tweede hand, eigenlijk het, uit, is, het is sowieso... Hè, al. via een beetje. Nou, al, alle info die was... mensen kunnen hebben is altijd tweedehands. Is, was het een beetje indirect? Het is sowieso altijd uh, heel direct bij mij. Het is altijd tweedehands. Ja, ja weet je, als, als het tweedehands... Het dus is direct, het direct tweedehands is. bij mij. Echt uh, gewoon <laughs> verser kan het niet tweedehands zijn, zou ik maar zeggen. Het is bij mij, is alles echt... Rustig, rustig aan. Dus als jij mij iets vertelt en daarna weet ik iets, is het tweedehands? Uh, nee, dan is het zelfs in, in jouw verhaal zelfs al uh, derdehands, denk ik. Dus op het moment je, Ik dat zou jij dat iets... dus ook niet nemen. Ik zou oh, gewoon oh. altijd naar de eerste, de beste tweedehands leverancier gaan. Ik, ik kan het alleen maar uit derdehand. Dus op het moment dat jij iets ziet en, en je herkent het, is het eigenlijk al tweedehands. En als je het dan aan mij vertelt, is het derdehands. derde het uh, is sowieso al gebruikt, ja. Ja, oh, oh. Dus we zijn eigenlijk allemaal in ieder geval tweede Hans of derde Hans mensen. En zelfs als je eerste hand bent dan... Ja, als je de eerste hand bent of de tweede Hans. als je maar niet de hand van Hans en Grietje bent, want dan word je dus een tijdje opgesloten in een koekjeshuis. Ja, maar dat heb ik nooit begrepen. Dat vond ik zo uit. nou niet als je je al helemaal volgevreten hebt aan koekjes natuurlijk. Ik weet niet, jij bent ook vast wel eens jong geweest. Ik, ik, ik heb vroeger iets heel doms gedaan. Ik heb uh, een heel snel een, uh, een kwart liter 7-up uh, gedronken. En uh, daarna heb ik uh, een hele reep chocolade gegeten. En uh, daarna ben ik achter in de auto gestapt en die auto ging rijden. Nou, wat, wat me toen allemaal niet overkomen is, uh, daar kan geen tegen tegenop, denk ik. Is dat niet zoals ze dat op zijn Engels noemen projectile vomit? een uh, vaststel. Uh, wat ben je nu aan het doen? Hè? En nou, waarom doe je. Iets wat op de Amerikaanse televisie niet uh, uh, zo goed. Nee, uh, daarom hebben we het beeld, de de de beeld de ook de uit. Er, er worden Ik wist weer... al iets. Ik voel me een stuk vrijer op een Ja, ja maar daarom. Ik durf gewoon de... mezelf te zijn. Ja, en on ondertussen ben jij dus een, een apart soort. Uh, sigaretten te een... fabriceren. Maar het is wel heel lang papier. Ja, het ja, is dus, uh, de, de Koningsgrootte. Uh, maar jij bent toch geen Koning? Nee, ik ben geen Koning. Oké. Okay. Nee. Maar wel de Koning te Rijk? Ja, de, de, de, het vlo het vloe is, om te zeggen, wel van de grootte van een Koning. Het is dus de gro grootte van een Koning? Ja. J jij kent alleen maar hele kleine het Koninkjes. Het is heel jammer op dit moment, het enige speciale moment dat de camera weg is. Maar ik zal even beschrijven. Ja, beschrijf jij het maar even, want er is dus geen beeld. Uh, vrij vertaald staat er koning groot. Ja. Zo, uh, gro uh, koning groot. En dan roken. En dan blauw. Oké, okay, koning groot, roken blauw. Uh, lieve mensen, als jullie aan het woordveuten zijn... Hè, koning rood, uh, roken blauw of zoiets. Koning groot was het, hè? Koning groot, roken blauw. Ik geef even de tips door... En daarnaast kun je ook nog, uh, volgens mij, woordfeuten met met uh, In Jochem of Ineke Jochem. Ik weet niet meer hoe dat is. Uh, Piccio heeft er genoeg van, van het woord gefeut. Uh, Dame Els is er net pas mee beginnen, begonnen, gedaan. En uh, Jochem wil weten of dat pure chocolade is. Nou, ik zou je vertellen, Jochem, ik zou tegenwoordig alleen maar de puurste van de puurste van de puurste chocolade eten. Maar in mijn jeugd was dat nog niet allemaal direct zomaar mogelijk en zeker niet als je in het buitenland vertoefde. En in het buitenland hadden ze alleen maar melk -chocolade. en chocolade. En, en daar word je toch misselijk van als, als je dat mengt met Seven up Werkelijk waar. Ik, ik ben nog nooit zo wappie geweest in mijn leven. Het is een hele bijzondere uitzending vandaag. Het is namelijk eh, 7 april. En eh, bij Herman was dat al een tijdje zo. Hallo Herman, leuk dat jij er ook bent. En. Eh, en jullie halen eigenlijk. Het is best wel druk. Het geeft ook een beetje spanning, een beetje stress. En dat je op een gegeven moment dus, dus best wel uh, in, in de waard kan raken. Om, om, omdat je alles wil lezen en alles wil weten. En ik, ik, ik lees nu bijvoorbeeld, uh, dat gaat toch lang mee, dat pakketje. Heb geen woordfeut, heb geen telefoon. Hmm. Oh jee. Dat komt van die melkchocolade je neus uit, letterlijk. Nou, ik, ik, ik lees maar wat dingetjes op de chat. Ik, ik, ik hoop dat de mensen die niet op de chat zijn, nu alsjeblieft wel op de chat komen. Want het, het gaat zo snel, ik kan dit niet allemaal bijbenen. Het gaat, gaat zo, zo ongelooflijk ingewikkeld. Er, er, er gebeurt van alles. Er gaan lampjes aan. En het knippert hier. En ik... Ik kan het niet helemaal volgen. Ik heb nu... Uh, van alles. Ik, ik ga kijken wat dat van alles is. Dat is veel hoor. Oké. Okay. Nou, dat is de... Uh, er werd even geflapt. Een beetje ongevoelig liedje. Nou zeg. Ja echt. Een heel ongevoelig liedje op een of Er zitten hier twee mensen op de chat. Die zijn hun tranen aan het vegen. En, en, en zeker nu je dit gezegd hebt. Er zal het niet beter van worden. Ik, ik, ik, ik weet niet waarom je dat soort dingen doet. Ja, nou uh, anders, anders begrijpen mensen het niet. Ze dus, uh, moeten <coughs> een beetje vertalen. Maar, maar, maar heb je dan geen idee hoe andere mensen zich voelen? Uh, ja, maar het is, gewoon, het is gewoon een lopende vertaling van het liedje. Het is gewoon... Oké. Okay. Hoe, hoe ongevoelig, toch? Ja, zo heet het nummer. Het nummer heet hoe ongevoelig. En als je dus hoe ongevoelig intypt bij woordfeut, dan krijg je Flores niet. Nee. nee. Nee, want jullie hadden het liedje moeten dat was, raden. Dat is een ander liedje. <lacht> Even thema doen, dat is wel eerlijk. Doe het thema, even, even thema. Even thema. Nou, jullie krijgen allemaal een goede nacht gewenst van Albert. Dus, hey, 48. Oh jee. Je hebt het gewoon verteld. Dan nou word je dus de hele tijd gewoord feiten. Dat Albert wil trusten. hoi Nee, hij ging toch weg. Ja, ja, maar wie weet zit je nou uh, de hele tijd te woord natuurlijk. Oh, ja. Er zit een knop op mijn uh, tv. Er zit een knop op je tv. Hè? Er zit een knop op je tv. Zoiets was het hoor. Wat was het alweer? je tv. En daar zitten we niet mee. Hey hey. Nou, eh, een rollenblinkje te de maar Is er genoeg geschud of? Eh? Nee, het is vrijdag hè. Dus dat is echt, uh... Er zit hier eentje te schudden. Het is maar goed dat er geen beeld bij is. Oh jee. Het, het wordt nog erger, hier, hier hangen allemaal rookmelders en hij gaat het dingen ook nog aansteken. Wow. Dames en heren, roken is slecht voor je. Ga nou weg dan! Een dikke zoon voor jou. Jaap, leuk dat jij er bent, hè? Ik ga nou weg! Ja, maar ik ken toch wel even tegen mijn grote vriend Jaap zeggen... Hallo, leuk dat jij er bent, hè? Ga nou weg! Nou, ik, ik, ik, ik ga het wel weer, hè? Nou, nee, maar ik vind het niet erg als je gewoon praat, maar je, je neemt het gewoon over. Je, je zit er gewoon dwars doorheen en daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Dus... Nou ja, ik, ik, ik, ik bedoel er niks mee, hè. Ik, ik zie mijn grote vriend komen en eh, met de Jokker. me zijn de, de twee gouden maten van me. En, eh, ja, maar je, je kent ze niet eens. Nou, ik, ik ken ze wel degelijk, hè. Maar iedere keer als ze in de buurt zijn, dan ben jij vooral uit de buurt. Ja, maar dat, dat komt omdat ik dan vaak andere dingen te doen heb, hè? Kijk, je, je denkt toch niet dat, dat, dat die heren hier zomaar gitaar komen spelen, hè? Die, die komen echt voor mij, hè? Dus ja, dat denk jij. Ja dat weet ik wel zeker hè? Jij denkt toch niet dat ze voor de luisteraars Komen hè? want die, die Hebben er niks aan hè? Je, je, je, je kent er ook weinig mee hè? En het zegt zo weinig en, en soms word je er ook helemaal triest van hè? Ik, ik heb de hele avond een beetje zitten denken van nou die Guus Het was altijd zo'n opgewekte kerel maar, maar vanavond Met deze muziek erbij Ik ben blij eigenlijk dat ik vrijdagavond Nooit bij mag zijn hè? Ik, ik, ik, ik heb gewoon echt niks gemist dat merk ik nou wel, ik, ik, ik, ik ga toch mooi, het is, het is nu droog buiten In eh, dag goesje, eh, dag heren en eh, ja, luisteraars. Eh, neem het guus niet kwalijk en, en die heren kunnen er ook niks aan doen, maar. Eh. Het, het, het had zoveel leuker kunnen zijn hè? Het, het had zoveel gezelliger kunnen zijn hè? Met, met, met wat Duitse talige slagers en die, wat ge, gezellige Hollandse poldermuziek hè? Dit, maar dat, dat hebben ze dus niet en dat kennen ze dus ook niet kwam er maar weer eens een man met een dat accordeon hè? dus uh, nou, we gaan eens ja precies heb je een accordeon bij je? nee Nee, zie je, dat is niks Guus ik, ik ga het nou, gelukkig. Dag Daan. Ja, dan moet je wel gaan, hè? Ja, ik dacht, het is een hoorspel, hè. Ik doe net alsof. Nee, ja, ik, ik denk echt. Je, ja, ga dan, man. Nou, oké, uh, oké, okay, okay, hè. Ik, uh, nou, dag, beste mensen. Dus... Ja, ga nou maar. Zal ik de deur voor je open doen? Ja, als je dat wil doen, zeker. Dus ik... Ik vind het wel niet zo leuk, hè? dat is eigenlijk maar... Ja, maar dat kan nu even niet gewoon. We zijn, we zijn met een uitzending bezig. Nou, oké, okay, dat, dat, dat, dat ga ik maar. Zouden jullie misschien ondertussen, dan laat ik Daan even uit en dan... Uh... Ja? Dat... Ja, nou... Hahaha, <lacht> <Dan, lacht> niet Daan. Dag, dag meneer en, en dag andere meneer. Ja, doe maar even, ik, ik, ik laat hem even af. Ja. Machen, pipi machen dat is zo so schön Ik zit hier op de Amsterdamse Straten En ik kan het weer niet laten Een pipi hier en een pipi daar En als er iemand even niet kijkt Dan pipi ik even dar Mautic Pish. Nou is er dus een beetje onduidelijkheid op de chat? Uh, hoe, wat en waarom? 42. Uh, Oké. Okay. Ja. Swing. Nee, nee, nee, nee, gewoon 42. Gewoon 42. Dat, dat is het antwoord. Het antwoord is 42. 42. Oké, okay, 42. Ik vind het een mooi getal. Als je het bij elkaar optelt heb je 6. En als je het van elkaar aftrekt heb je 2. Ja. Dat is, dat is gewoon de uitkomst dan. is mega mooi man. Dat is echt een uitkomst. Hier, hier zit een wiskundige zekerheid achter, ja, denk ik. Ja. Is, ik, uh... ik. Ik denk dat we hier heel veel mee kunnen doen. Ik denk dat we nu kunnen bepalen hoe groot de grootste deeltjes zijn... ...als het om Lego gaat in ieder geval. Ja, Het is het antwoord op alles... Het antwoord op alles. Kijk, nou daar zijn we de hele avond al mee bezig. De zoektocht naar het antwoord op alles. Ik, ik wist dus wel veel. Ik miste wat dingen waarvan ik dacht van die zullen er ook wel zijn. Waardoor ik dacht, dat weet ik dus niet. He, want het, het rare is namelijk, op, op het moment dat je het niet weet... Dan moet je ook nog maar beseffen dat je het niet weet. Ja, ik loop er en, al een tijdje mee rond. Ja, nou precies. Nee, maar dat, dat stoort me ook de hele tijd. Ik snap ook niet waarom je dat de hele tijd doet. Je kan toch ook eens een keertje een blokje om. Ja, maar uh, uh, wat het frustrerende is, is dat de theorie nou wel mist. Weet je wel, het antwoord hebben we dan, maar de theorie mist nu. Want dan had je de theorie van alles, maar ik heb alleen het antwoord. En het antwoord, eh, lieve mensen... Ik ben dus heel erg op zoek naar de theorie... Antwoord... Nee, oké, okay, nee, maar lieve mensen, het antwoord gaat zo meteen komen... Hou jezelf vast waar je ook zit... Eh, als je touwen in de buurt hebt, zet jezelf vast aan die stoel... En, en, en hier gaat het grote moment komen. Dit is op Ridder radio, dit is nog nooit vertoond. Het antwoord op alles. 42... Wauw, die stem die kwam echt uh, van heel ergens anders in één keer. Is, is het dan toch zo ontzettend belangrijk, 42? Ik, ik, ik heb dat al achter me en ik, ik had daar dus even bij stil moeten blijven staan. Ik, ik, ik zie nu een ontzettend jammer dat er geen beeld is, maar ik zie ongelooflijk trieste gezichten om mij heen. En zo bedoelde ik het ook niet. Heb je, heb je wel eens gelift in het uh, melkwegstelsel? Uh, nou, ik weet wel een paar mensen die gelift zijn en ook in hun melkwegstelsel. Oh. Ja, nee, serieus. Nee, echt. Nee! Nee, serieus? Ja, jij begint erover, ah, ah, ik geef een antwoord. Nee, de flauwe grappen, dat was. Had ik patent op, hè? Oké. Okay, dat nee, mag niet. Oh, ik best grappen, maar niet flauw. Oké. Okay. Dat, dat doe ik. Doe, doe jij het even? Ja, nou, nou heb ik dus echt een blackout, hè? Oh jee. Dat vind oh, ik een goede man. Dat vind ik een gouden. Kun je die nog een keer herhalen? Nee, want nee, sommige. Hij ah, ging zo snel. Nee, dat kan niet. Want en mensen hebben het nou niet gehoord. Nee. Ook eens wat, Floors? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, Ik, ik wilde iets zeggen, maar zeggen, maar zo onnetjes. zo en dan kan je het net niet zien Maar voor het geval dat jullie het nog niet wisten, Nettie is vol slang. Ik weet niet, ik, ik roep ook maar iets hè. Even op zijn staart trappen. Even kijken, ja, het zal wel bijna... Vanuit Nieuw-Zeeland op deze prachtige, prachtige ah, zaterdag eigenlijk, hè. Zo Charlie Parker met Out of Nowhere, maar de muziek kwam van somewhere, zo... So. Swing en Swing, Swing New Zealand Herman Lees, hey, so, uh, nou gaan we naar belka, een uurtje gezellig bij elkaar, gezellig muziekje draaien, en op de chat kan je me vertellen wat je wilt. Dus van alles erbij vandaag, uh, veel jazz, een op opname, de eerste opname van Dave Blueback. en... Uh, en dan nog zoiets wat genaamd is Delicious Hot Jazz en zelfs heb ik nog een plaatje gevonden van Ethel Merman misschien zijn er nog mensen onder jullie die haar wel kennen natuurlijk Old Blue Eyes is back, Frank misschien wel aan het woord en we gaan nu even verder met Glenn Miller met Stringer Pearls ik vind pearls altijd heel mooi staan bij mooie dames rondom de hals. <tries> Zo, so, dus even kijken, dat, uh, ineens sloekt dat weer weg, dat schijnt iets niet erg goed te weten hier. Dus uh, we zullen maar eventjes gewoon kijken hè, of het verder nog kan gaan. En uh, we hebben dan eventjes naar Klaar Miller zitten luisteren, hè, met een mooie string of pearls voor de ladies. En voor de heren. ...gaan we op American Petrol. Ja, oké. Okay. Als, als het niet... Uh, als het niet te erg moeilijk is voor, voor, voor de mannelijke luisteraars... ...dan heb je maar Little Brown Jack with, met iets erin. En uh, misschien is dat ook wel beter. Ja, Little Brown Jack. Glenn Miller. So, I have to wait for because... Here we go! Get down Jack! Boom, boom, boom, boom! August zei ik lag iets lager ik wel weten wat hij daarmee bedoelt zo sluiten we dat even ja zo klinkt mijn tv ook met wat la lager wat harder wat doe ik eraan is het nu oké okay? nee zei jochem het is niet dan niet van zoelijk kan niet eens, van nou, we hebben niet heb ik geen van soaps hier, hier met dit is gewoon gezellige muziek en swing and swing helemaal vanuit nieuw zeeland zo so, uh, ik weet niet uh, misschien is er iets verkeerd met je uh, met je met je sound uh, system maar uh, hier klinkt het heel goed als het uitgaat en uh, en ja mijn webcam die werkt hier ook dus ja uh, yep. Het uh, jammer van Libertanary is dat uh, Herman niet kan zien vanuit Nieuw-Zeeland. Hij zit erbij op met zijn petje, DJ Herman. Dus uh, dat is uh, ook wel voor elkaar. En we gaan nu eventjes kijken wat we uh, verder kunnen spelen. En yeah, ja, jazz. Mellow... Uh, ja mellow favorites heet het eigenlijk het jazz van de jazz Café series het is een hele goede series met alle goede jazz muzikanten zo van nou ja op tot de 60, 70 jaar 70, 80 jaren misschien en um, hier is dan uh, even kijken ik ga dan hier voor me staan, he. je moet even kijken, ik denk dat ik een nieuwe bril nodig heb, als so, ik het zo even bekijk. Count Daisy, I've gone across to your face. To all your faces. Zo, stel of face Oké, okay. I've gone across to your face. was nog een outdoor-opname van Count Basie met uh, Tony Bennett. Lange tijd niets gespeeld. Ik, ik weet niet waarom, want ik, ik, ik, ik mag ze altijd heel graag horen en ook graag natuurlijk luisteren. Billie Holiday, dus hier, wel, die is things.